Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is vanmorgen een heftig ongeluk gebeurd met een stadsbus. Een meisje van 7 en een jongetje van 5 zijn aangereden. De oudste heeft dat niet overleefd. Er waren op het moment van het ongeluk geen ouders in de buurt... maar verder is er nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd... zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Het ongeluk gebeurde rond een uur of acht op de Vleutenseweg in Utrecht. Dat is een hele drukke weg met busbanen, een rijbaan voor auto's, een fietspad, stoep. En zeker in de spits is het daar ontzettend druk. Het ongeluk gebeurde dus met een stadsbus. Een meisje is om het leven gekomen, een jongetje raakte zwaar gewond... en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Passagiers van de bus zijn opgevangen... In een café in de buurt. De politie laat via Twitter weten dat er slachtofferhulp klaarstaat voor iedereen die het ongeluk heeft gezien. Mensen kunnen zich melden op het bureau in Utrecht. Kinderen hebben nog nooit zoveel naar een scherm gekeken als nu. Volgens onderzoekers kijken kinderen tot zes gemiddeld ruim anderhalf uur per dag naar een tv, tablet of telefoon. Een kwart van de baby's kijkt zeker twee uur per dag. Deze ouders herkennen dat wel, zeggen ze bij Hart van Nederland. Ja, als je in een restaurant zit bijvoorbeeld... dan vinden mensen het heel erg makkelijk om hun kind... even uh, achter de tablet te zetten of de telefoon. En dan uh, kunnen mensen rustig eten. Ik zou je heel eerlijk bekennen. Dat zij mij wezen op de tijd dat ik, <laughs> dat ik op mijn telefoon zat. Ja. Dus het was toch wel een spiegel. Op een gegeven moment krijgen ze een tablet ook van school... En, uh, en dan gaan ze mee aan de gang. En dan wordt het niet alleen voor school gebruikt. Experts adviseren om kinderen tot twee jaar helemaal niet voor een scherm te zetten. Het kan zorgen voor slaapgebrek, overgewicht en is slecht voor de ogen. De twee ganzen die in een huis van studentenvereniging Vindicat werden gevonden... hebben een nieuw stekkie. De beestjes werden twee weken geleden gered door de dierenambulance. Ze waren waarschijnlijk onderdeel van een ontgroening. Dat zag er toen niet best uit voor de dieren. Dat ze bang waren is een ding wat zeker is. Ze kregen brood... Maar ze hebben gewoon gras nodig. Plus dat die beestjes gewoon zo bang waren. Het hoort gewoon niet. De gevangen ganzen zorgden voor veel ophef. De leden van Vindicat werden geschorst en ook kregen ze veel bedreigingen binnen. Het weer nog. Het is wisselend, er is regen, maar er zijn ook opklaringen met best wat zon. Later vandaag zijn er meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain Township of Mofullo Give her the wings to fly through harmony She won't bother you no know. more This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the rain After the dream of falling and calling your name out oh, I fear the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 Ja, Paul, samen met uh, Miriam McGeba. Het is van een African Concert in uh, Zimbabwe. Het is een oud concert al, maar... Ja, bij mij uh, gaat hij thuis nog wel eens aan... en uh, dan zie ik dat de buren in de auto stappen. En gauw maken dat ze wegkomen. Ja. ja, ja, ja, ja. Ik ben een mens en ik mag vergeten. Maar u mag uh, thuis, als u luistert naar de radio... niet vergeten de radio uh, luid en duidelijk aan te zetten. Want we gaan het vandaag hebben over een heel... Uh, eigenlijk actueel onderwerp. Eigenlijk Jammer dat het een actueel onderwerp is, want ja... Iedereen wordt steeds ouder en we hebben steeds meer met uh, deze vreselijke aandoening te maken. Uh, dan heb ik het over dementie, maar dat woord gaan we meteen in de prullenbak gooien. Want we hebben het vandaag over het haperend brein. En uh, ik heb hier uh, twee uh, lieve dames uh, inmiddels uh, bij me zitten die daar alles over kunnen uh, vertellen. En we gaan beginnen, heb ik begrepen, met de, de harde cijfers over, uh, over de aandoening. Leontien. Hey, goedemorgen. Wat super gaaf dat wij hier vandaag met jullie een mooi programma mogen maken. Inderdaad over dementie, maar bij Ontmoetingscentrum Zandstroom en inmiddels op een heleboel andere clubs noemen wij dat het Haperende Brein. Ja. En waarom noemen we dat? Omdat het een veel vriendelijkere term is voor dementie of nog erger, dementerend. Dus vandaar dat wij het hebben over het haperende Brein en even. Ja, wie hapert er nou niet? Ik bedoel, elk mens hapert wel eens. En natuurlijk hebben wij het over een ziekte. En het is een droeve ziekte. Het is een zeer ernstige ziekte. Maar het is nou eenmaal de realiteit... dat één op de vijf mensen daar vroeg of laat mee te maken gaat krijgen. Ja. En ik wil het niet al te lang over allerlei cijfers hebben. Uh, want dat is zo saai. En wat hebben we daaraan? Ja. Maar, uh, Leontien. Uh, Leontien Trijber, Leontien, vertel. Wat, wat is, uh, hoe ben je erin verzeld geraakt? Ja, ja, dat is een mooie vraag, Charles. Uh, ik heb een heleboel andere dingen gedaan in mijn leven. Geschreven en gefotografeerd. En altijd met creativiteit bezig geweest. En op een x-moment, volgens mij was het 2008... Uh, was er een economische crisis. Werd het in de creatieve sector werd het steeds lastiger. Ik heb ja. een tuinboek geschreven. En op een x-moment zei een vriend tegen mij. Ik werk in de thuiszorg. Is dat niks voor jou? Dacht ik nou. Ik... Dus ik heb hebt mijn eigen huis al genoeg? Nee, dat heb ik niet gezegd. <laughs> ik, uh, ik, ik hou wel van dingen uitproberen. En ja. ik heb ook wel lef. Dus ik ben gewoon meegegaan met die vriend. En uh, ik, ben eigenlijk met, ik was meteen geraakt een tijdje gedaan. kwam bij de mensen thuis. Ik vond het fantastisch om bij de mensen thuis te komen. Je stapt toch in een leven... van iemand anders, in een levensschilderij. En eerlijk gezegd... ik snap zelf ook nog niet zo goed... Uh, hoe dat allemaal gegaan is. Maar ik vond, vind mensen... met een haperend brein fantastisch. Ik vind ze eerlijk gezegd allemaal even leuk. Allemaal even lief. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar ik vind ook dat wij heel veel kunnen leren van mensen met een hapen en brein. Maar zo is het dus. Ik ben verliefd geworden op mensen met een hapen en brein. Ja. En, en mensen zijn puur en doen niet meer zo moeilijk als sommige andere mensen. Ze leven gewoon in het hier en nu. En het gaat vooral om liefde, het gaat vooral om contact. Nou, daar kunnen we volgens mij niet genoeg van hebben in het leven. Jij eh, straalt een hele blijdschap uit. We hebben enorm toegewezen naar deze uitzending. Ook ja, zeker. Goed. Maar je bent niet alleen gekomen, nee, want nee, je nee, hebt nee, ook nee, jou, nee. jouw nee, collega jouw meegenomen. Belangrijke collega meegenomen. Ja. Jacqueline, stel jij even voor aan de luisteraars. Go nou, goedemorgen allemaal. Ja. ja. Super dat jullie ook allemaal luisteren. En uh, ja, we hebben ontzettend veel zin ook in deze uitzending. En uh, om samen met jullie wat meer... Uh, uit te leggen ook van wat is het uh, ontmoetingscentrum, wat doen we allemaal. Nou, ik ben dus Jacqueline, uh, ongeveer tien jaar geleden ben ik uh, Leontien tegengekomen. Ik werkte al heel lang in de zorg, inmiddels al bijna 38 jaar voor Wat heb je dus precies gedaan in de zorg daarvoor? Ik uh, ben begonnen in het verpleeghuis. Oké, okay, dus best wel heftig meteen Heel door. heftig, heel zwaar. Ja. Um, ik heb daar ook altijd het gevoel gehad... De er mag en kan anders met mensen met een haperende brein. Die term gebruikten we toen nog helemaal niet. Uh, moet daar anders mee omgegaan worden. Dat voelde ik aan alles. Uh, alleen was het heel moeilijk om dat in werk te zetten. Ja, dat, uh, ja. Ja, het is een, uh, zeker als je daar net uh, mee begint... is het een heel uh, onbekend fenomeen. Uh, nou ja, zeker, zeker in het begin ja. jaren tachtig was dat dat ik begon... Ja, was er was nog heel weinig over bekend. En ook echt niet geaccepteerd. En ja, gewoon... We, ja, het was ook een soort moeras waar wij in zaten. Hoe gaan we met deze mensen om? Wat markeren ze precies? Uh, maar, ja. je hebt met, zeg maar in de omgang met die mensen heb je een hele, hele hoop ervaring opgebouwd. Uh, absoluut. Tijdens dat werk. Ik uh, en, ben wel een oude rot. Ja. Dat gaat. En hoe kwamen jullie dan uh, uiteindelijk uh, bij elkaar? Uh, Inmiddels, na 23 jaar, was ik uh, gestopt bij het uh, verpleeghuis. En ben terechtgekomen bij Tandem, mantelzorgondersteuning. En daar ben ik Leontine tegengekomen. En Leontine had net uh, de club opgericht. Ja. Die was daar nog heel erg in de beginfase mee. En ik werd meteen van haar uh, verhaal super enthousiast. Dat was bij Ducky Duck? Bij Ducky Duck. Bij Ducky Duck. Ducky Ducky Duck. En ja. Waar, waar, ja. welke locatie was dat? dat uh, Ducky Duk, Duck, uh, zeg maar bij de Blauwe Tram. En dat was uh, in een kinderdagverblijf. Ja. Dus elke ochtend moesten de kabouters daar weggehaald worden. Oh. En, en, en Dat ja. Uh, ja. was een heel gedoe allemaal. Het leek wel een sprookje. Het leek wel een sprookje, wel sprookje. Ja, ja. ja, absoluut. Ja, maar Ducky Duck, dat was misschien niet, niet groot genoeg? Of niet toereikend voor het doel wat jullie voor ogen hadden? Nee, nee absoluut niet. En toen zijn we... Is Leontien samen met uh, zorgbalans uh, op zoek gegaan naar een andere locatie? Ja, dat is goed gelukt. Hè? Dat is absoluut zeker goed gelukt. Fantastisch, maar het had ja. nogal wat voet in de aarde. Verbouwen. Uh, de, ja, maar dat was een ja. supermooi proces. Ja. We zijn meteen, we hebben meteen bedacht: van, het moet een blije plek worden. Ja. Met een hoop kleur. En iedereen die binnenkomt bij ons moet denken, wauw. Ja. Dat was eigenlijk het begin. Ja. Meteen hadden we al zo'n gevoel, het maakt helemaal niet uit wie er bij ons binnenkomt. Dan zeg ik altijd van de bakker tot de koning en alles ertussenin. En of je nou wel hapert of niet hapert, het moet gewoon een plek zijn waar mensen blij worden. En ja. dat is super goed gelukt. Ja. Nou, we gaan uh, uh, Wim, hallo. Ja. Onze, onze, onze Wim, die, die, want die heeft vast mooie muziek voor ons klaarstaan. Ja, ik ben heel afgeleid. En ik, wil, ik, wil, ik nee. wil dat we de, de uitzending... Uh, we zijn al heel blij begonnen met een goed gesprek. Maar uh, we gaan ook even genieten van een stukje muziek, Wim. Als jij uh, zover bent. Tenminste. Ja, ik ben altijd zover. Kijk. Ik. Nou, ik neem jullie eventjes mee uh, naar uh, het dorp.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 Voorbij gaan De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in mini-rok en beetelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholie.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 Zag staan. Ik was een kind. Hoe kon ik weten. dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, Wim Zonneveld met het dorp. En, uh, ja. Ja, en elk dorp zou eigenlijk zo'n club moeten hebben. Eigenlijk zo. wel, hè? Ja. ja, misschien wel meerdere clubs. Ja. Zandvoort heeft al twee clubs. Maar dat stond in de. Uh, Dementiestrategie met Hugo de Jonger nog. Dat eigenlijk in 2030 moet er ongeveer op iedere hoek van de straat zo'n club zijn. Ja, want ja. ik lees dat uh, ja, zo'n ontmoetingscentrum of zo'n club... is eigenlijk het enige medicijn om de ziekte te vertragen. Nou ja, dat is, dat is wat wij zelf uh, gezegd hebben. Hè. We zijn natuurlijk geen wetenschappers, maar wij merken dat nu. We zijn tien jaar bezig en we merken gewoon dat als mensen structureel bij ons komen... dat dat gewoon iets doet met die mensen. In de zin van het vertragen van de ziekte. Ze horen er weer bij. Er we kunnen vriendschappen opgebouwd worden. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe goed het mensen doet. En als het aan ons ligt, wordt dat ooit een keer onderzocht. Ja. Nu gaan vaak de onderzoeken over de zwaarte. En het is natuurlijk ook moeilijk. Maar lieve mensen, het is niet het einde van het bestaan. Daar maar kan nog verschrikkelijk veel wel. Dat laten we eigenlijk zien bij de club. Zijn die onderzoeken met name gericht op, op wat, er, wat er eigenlijk in het brein gebeurt? Nou ja, het gaat, ja, het gaat en of er een medicijn uh, gevonden kan worden. Daar wordt ontzettend veel geld in gestopt. En uh -huh. Al jaren zijn ze aan het onderzoeken. En dat hopen we natuurlijk allemaal van harte dat er een medicijn gaat komen. Maar wij geloven daar eigenlijk niet zo ja. in. En ondertussen moeten we verder leven met elkaar. En ja. mensen met een haperend brein... ik noem dat een bepaalde vorm van brozenheid... Die hebben, dat, die hebben nou eenmaal iets nodig. Die kun je niet alleen thuis op de bank laten zitten. Uh, want dat wordt lastig. Want ze kunnen vaak hun dag niet meer indelen. Er zijn natuurlijk heel veel gradaties. Maar ook voor de familie. Het is uiteindelijk... Ja, werkt zo'n club of een zorgboerderij, maakt niet uit... Maar dat er iets in komt en dat iets, dat moet in onze ogen net zo normaal zijn als we naar school gaan, gaan werken of studeren. Ja, want we hebben het natuurlijk over de term mantelzorgers. Iedereen die met iemand te maken heeft, die leidt aan een haperend brein. Ja, die wordt heel zwaar belast, met name partners natuurlijk, maar ook ja, familieleden, kinderen, van, van, van, betrokkenen zeg maar. Uh, en, maar ook voor die mensen die, die, die mantelzorg moeten doen, uh, kan zo'n club uh, een uitkomst betekenen als het gaat om dat ze even bij kunnen komen en zo. van alle stress en uh, wat dat met zich meebrengt. Ja, zeker. Wij zeggen altijd, mantelzorg is topsport. Ja. Langdurig topsport. En uh, ja, topsport is altijd intensief. En topsport kan je eigenlijk niet zonder ondersteuningsteam. En mensen met een haver en brein... de partners die daarmee moeten leven... die hebben absoluut een ondersteuningsteam nodig. Ja. Jacqueline, toen jij nog in de thuiszorg werkte... voordat je Leontien leerde kennen... toen had je ook te maken met, met familieleden. Hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe heb je dat ervaren? Uh, contact met familieleden is altijd heel belangrijk. En, en ons motto bij uh, Zandstom is ook... we doen het samen. Uh -huh. En uh, de begeleiding van... De mensen met de hapende brein is belangrijk, maar de familie uh, die daaromheen uh, zit, het hele netwerk, de, dat is net zo belangrijk om de goede ondersteuning te geven, uh, de juiste richting, uh, adviezen. Maar tips. To, toen je nog uh, zeg maar de ervaring die je nu hebt bij de Zandstroom uh, opgedaan, toen je dat nog niet had, hoe ging je daar toen mee om? Uh, ging dat makkelijk of ging dat moeilijker? Nou, dat dat was niet bij de thuiszorg, maar wel in de verpleeghuiszetting. Ja. Ja, dat is gewoon heel anders. En zeker uh, in de loop der jaren... je wetenschap is ook groter geworden. Dus kan je de familie ook daar... veel beter in, in ondersteunen en begeleiden. Ja, dat ja. is gewoon zo. Ja. Ja. Uh, nou, eens even kijken wat... Uh... Ja, zo'n ontmoetingscentrum. Dus uh, bij voorkeur geven jullie uh, uh, daar de naam club aan. Dat is ook niet zomaar bedankt. Nee, dat is, dat is een prachtige term. En dat is eigenlijk ontstaan in een groepsgesprek met de mensen zelf. We hebben gewoon gevraagd, hoe noemen jullie dit waar je naartoe gaat? En toen zei de een met werk en de andere zei met duimpan, met feest, met sociëteit, hm. uh, de shows en de club... Nou, daar gingen we helemaal op aan, op dat woord club. En dat is natuurlijk helemaal geen bijzonder woord... maar het is wel een bijzonder woord in deze setting. Ja. Maar misschien is het... ik zit even te denken, want het is misschien goed... om eens even te, met elkaar het over te hebben... van hoe je iemand naar zo'n club toekrijgt. Ja, want dat is, gaat nog wat moeilijk. Dat is hogere wiskunde, zeggen <lacht> ja. eigenlijk altijd. En ja. daar gaat het best vaak in mis. Ja. En dat is heel begrijpelijk, ja. dat dat misgaat. Want de ziekte zie je niet aan de buitenkant. Dus wij zijn geneigd als mensen, en dat doen we allemaal... Om uit te gaan leggen waar de club voor bedoeld is. Discussiëren eigenlijk? Ja. Discussiëren, overtuigen, motiveren. Ja. En dat zijn allemaal functies van het hogere brein. Ja. En dat is kapot. Daar zitten kraters. Daar hangen losse eindjes in het hoofd. Dan heb je het over de cognitieve functies: cognitieve functies. cognitieve functies is ook iets anders. Ja, verbeteren ja, ja. ja. ja, verbeter maar. is maar maar onze ratio. Eigenlijk ja. alles wat we met ons denken doen. En we doen heel veel met ons denken. Ik vind altijd dat we veel te veel met ons denken doen. En dat we veel meer met ons hart zouden moeten doen veel met ons gevoel zouden moeten doen. Ja. ja, wat cognitieve, even nog voor de luisteraars... cognitieve betekent eigenlijk dat je, je bent bezig met taal... met rekenen, met, met, met, met uh, je eigen voorstelling maken van ja. situaties. Dat zijn allemaal dingen die behoren... Uh... Dat zijn allemaal cognitieve functies. Ja. Ja. Eigenlijk rationeel. Ja. Heel, heel rationeel. Zal ik een heel klein stukje voorlezen uit mijn boek? Vind je nou, het een idee? Helemaal goed. Maar dat gaat namelijk over hoofd uit hart aan... Wil je de muziek onder? Of, uh? <laughs> nee, wat jij wil, Willem. Het is jouw feestje. We worden, no? we worden er wel blij van, Mim. Dus nou, van uh, mij ja. mag het. Er waar wat onder. Om elkaar nu en in de nabije toekomst... wel te blijven begrijpen en aanvoelen... op het moment dat er sprake is van een haperend brein... is het nodig om de omgang aan te passen... aan de nieuwe haperende levenssituatie. Dat is iets anders dan uit en treuren te blijven uitleggen... herhalen en overtuigen. Woorden verliezen aan betekenis. Het rationele denken raakt verstoord, of is verstoord. Er is een nieuwe taal nodig. Taal die gevoeld kan worden zonder inbreng van het haperende verstand. Het gevoel, het hart, is namelijk niet dement. Nee, precies. Dat is, uh, dat, uh, ja, uh, empathie überhaupt, uh, ook, ja. uh, ook bij gezonde mensen... Het is het ja. belangrijkste wat we hebben in ons leven. Zal ik nog een stukje verder lezen? Ja, nee, doe. Okay. Dan. Oh, goed. Het haperende en het niet haperende zijn eigenlijk twee sporen. Twee verschillende werelden. Met elk een eigen specifiek afgesteld communicatiekanaal. Daarom zijn er wissels nodig die je zo geruisloos mogelijk... dat wil zeggen zonder <coughs> dat de haperende ander dat in de gaten heeft van het ene naar het andere spoor brengen. Net als de trein. Dit inzicht is stap 1. Stap 2 is het besef dat er echt nieuwe taal nodig is. Stap 3 is het aanleren en het gaan spreken van die nieuwe taal. De taal van het hart. Een universele taal die iedereen van nature spreekt en voelt. Lichaamstaal. Spreken met gevoel en intuïtie. Zonder beredeneren gewoon doen. Ja. Gewoon doen, Jacqueline. Als, Gewoon doen. Ik, uh, ja. na, als ik naar jou kijk. Uh, als er nou mensen binnenkomen bij jullie in Zandstroom. Uh, hoe hoe benader je die mensen? Hoe pak je dat aan? En dan bedoel je echt de allereerste keer. De allereerste keer, het eerste bezoek. Ja. Nou. Ze zijn misschien al met een beetje, beetje... Nou ja, angst wil ik niet zeggen. Maar toch een beetje tegen. Nee, maar er is al een, uh, een enorm uh, ja, en vooruit proces aan en, uh, vooruitgegaan. We gaan eerst contact maken echt met de familie of de naaste... En daar maken we uh, contact mee. Gaan we in gesprek mee. Uh, en wie, daar, is, daar is de, de, de, de even patiënt. Uh, is die daarbij? Nee, die, die is er nog niet bij. Nee. Omdat wij gewoon een heel goed beeld... Uh, willen krijgen van wie komt er bij ons binnen. Uh, wie is die meneer? Wie is die mevrouw? Uh, dat maakt ook niet uit. Uh, dat wij heel goed in beeld hebben... waar houdt diegene van? En zodra die dan de eerste keer... de voet over de drempel zet... Dat we zeggen, hé, hey Charles, wat leuk dat je er bent. Wat een leuke man ben jij. Oh, dank je. Dat, dat geeft dan meteen zo'n welkom ja. en goed gevoel. Ja. En de mens uh, zonder haperend brein die denkt, ja, hoe maak je me nou? Wie weet je, hoe weet je wie ik ben? Maar dat is soms het mooie van mensen met wel een haperend brein. Die gaan daar niet over nadenken. Die gaan gewoon met je mee en... Dus dan ontstaat er al een hele positieve dus het, het flow eigenlijk. Ja. eigenlijk. ja. het proces is eigenlijk heel belangrijk ja. Ja. hierin. Ja. En leren ja. jullie dan van elkaar? Of, of, of hebben jullie daar afspraken over? Met maar heel, heel de... even, als ik je mag onderbreken... Ja. want je ja. het over die positieve flow... die is waanzinnig belangrijk. Ja. Dat is eigenlijk ja. de basis van ons werk. Het is altijd positief. Ja, ja. En is het wel eens moeilijk? Nooit. Nooit. nooit. nooit. nooit. Nee, nee, jullie nou, niet. Nee, van nee. nooit. We schrikken nergens van, van geen enkel gedrag. We vinden alles goed. Kijk. Uh, maar, maar dan heb je ook medewerkers nodig. Want jullie zijn ongetwijfeld niet met z'n tweeën... die allemaal zo erin staan. Zeker, ja. maar die ja. worden daar ook op geselecteerd. Ja. Ja. <coughs> en was dat, is dat moeilijk om die uh, mensen te vinden... die daar goed mee om kunnen gaan? Het is niet heel eenvoudig. Het is niet heel eenvoudig, maar soms uh, komen juist die... Uh... Mooie mensen op ons pad. Die ja. wel dat gevoel ja. hebben. Ja. En, uh, ja. Ja. Dat ja, bij mij kwam er. Het zo zijn. Ja. En, bij mij kwam er een hele mooie collega op mijn pad. Inmiddels ook mijn vriend. En die heeft helemaal in muziek meegenomen, Piet. Ja, dankjewel, hè. <laughs> hey, uh, wat heb je voor ons uh, klaarstaan? Ja, luister maar. La Place Rouge était vide. Devant moi marcheerde Nathalie. Hij had een joli nom.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 Maar dat is er niet te geloven. Het, het, het hele, de hele studio zit vol met allerlei mensen. En het, is, het is meer dan gezellig. Er worden fotografen voor mij, achter mij. Ik, ik lijk wel uh, een beetje Frans Bouwer. Wat trouwens geen familie van me is. Dus de Duitse tak? Ja, de, per, de pers is volop aanwezig. Hè? De pers is ja, volop aanwezig, ja. De NOS zie rondlopen en SBS 6 en RTL 4 en NH nieuws en ze komen allemaal. En de ja. nieuwskrant, maar, die, maar de nieuwsbeeldkrant, maar die vertelt niet zoveel. nou ja, ik, ik vind beeld, wel... Nee. Ik oh, beeldstroom. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik, vind ja, ja. Wel, ik vind wel dat trouwens dat onderwerp überhaupt de NOS wel verdient. ook en, en Ja, de... de, de, de, de, de Nationale media die zouden hier eigenlijk bovenop moeten duiken. Nou ja, het bestuur van Zwem is in ieder geval aanwezig. Dus dat vind ik heel wat. Maar gisteren bij uh, Omroep Max uh, werd er ook uh, uitgebreid uh, aandacht aan het onderwerp uh, besteed. Want, ja, dat ging over uh, meneer die heeft de hij uh, opgericht. Eerst, ja. Fierst heeft hij. Ja. En ja, en uh, ja, dat is op zich al uh, heel geweldig. Ja. Ga je ja. eerst muziek doen? Of, of, of? Zal ik eerst even, even kijken? Weet, weet, ja, dan, dan kunnen we even, kunnen we even, even wennen. Ik moet even, ik moet even een kort lijntje leggen. Nou, ben je klaar voor? Ja. De Matthäus. De Matthäus. Ja, dan doe ik al mee. Oh, de de ma Matthäus. zo. Ja. Oh, mijn. Maar dat is een heel lang stuk is dat. dan is de ja. tijd al ja, op. je werkt een paar stukken eruit, hoor. <laughs> ik, ga, ik ga kijken wat ik... Ik beloof niks, maar ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Maar, uh, nee, nee, nee. Ja, maar ja. ik bedoel, <laughs> van, op de radio was het. Ja. Oh, dat ja. wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Op de televisie. Ja. ja Ja, ja. Maar ik heb hem persoonlijk gesproken. Ja. Want uh, die, die uh, ding is, die is, is hapert ook. Oh, Oké. Okay. Wie, uh. wie heb je gesproken? Max, van, van Omroep Max? Nee... Degene die het gaat dirigeren. Oh, die man. Nee. Oh, ja, met die krullenbal bedoel ja. je? Ja. Nee. Nee. Maar maar, met zonder krullen. de krullenbol. Maar de luisteraars moeten natuurlijk even weten naar wie ze nu luisteren. Want ja. uh, dat is Leone is dan het woord. Leone, ja. Leone. Leone. Leone wat gezellig dat jij hier bent. Nou, we zijn hè? helemaal blij. Uh, ja, dat ga ik ook steeds meer vinden. Hè? Want ik moet wel afwachten. Ja. je spannend? hm je spannend? Ja. Ja. Ho -hootspannend? Hm? Hootspannend? ja Anders had ik wat anders aangedaan voor de radio natuurlijk. Nou, maar je ziet er heel blij uit, dus, dus uh, je hebt er zin in toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, vertel eens iets over jezelf. Um, Theresia Maria Leont-Unie-Josephine, vrees. Zo, dat is een naam. Dat is ja. een hele mond vol, hè? <laughs> ja. ja, dat is vreselijk. Het was vroeger leuk als ik een keuring kreeg op de fiets. Ja. En dan was die agent de, helemaal verstreken natuurlijk? Het blaadje altijd ja. te klein, <laughs> ja. Ja. Ja. En, uh, ja. ja. En dan begon het te regenen en dan zei hij... Meneer, ik zeg: Meneer, mijn mijn krullen gaan eruit. Je hebt helemaal geen krullen. Nou ja, ze zijn er al uit, dus. Ja. Nou ja, ja wat zal ik vertellen? Um, ik vind het heel leuk op de Zandstroom. En op de, ik ben ook in de Heemstroom ook leuk. Heemstroom maar, klinkt Heemstedenachtig. Ja, is ja, het ja, dat een is er, ja, dat is het ook. Maar ik ben ja? al in Heemstede. Ah, kijk. Dat klopte wel. Maar het is hier veel leuker. Ja, gezelliger. Gezelliger. Ja. Uh, vrolijker. Uh, ja. de, de Heemstroom is keurig. Ja. Nou, de Zandstroom. Ik ben er dan laatst nog geweest. En uh, ik, ik vind het gewoon geweldig leuk. Zoals het er allemaal gaat. Uh, en hoe jullie allemaal met elkaar omgaan en zo. En, uh, ja, als ik daar binnenkom, dan, dan, dan hoor ik eigenlijk uh, hoor ik, uh, ja, dan hoor ik al muziek. Ja. Ik was een schuchtere naïvert. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep hij dag lieverd.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 Met mijn splinternieuwe vriend naar een afgelegen stekje, net een beetje uit de wind. En toen zei hij weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstaan. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Hij droeg een vrolijk strooie hoedje toen hij daar zo naast me zat. En ik dacht, die knul die doet je. Ik dacht, die knul die doet je wat. Ik of hij kuste me op mijn mond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond.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 Mooi, dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar hem geluisterd, de lieve dingen die hij zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd, kom nog een beetje dichterbij. Kyrt aangeschoven, Ricardo Burger. En uh, Ricardo is ook uh, medewerker bij de Zandstroom. Of bij Zandstroom, moet ik zeggen. Bij de club. R Ricardo, welkom, ja. uh, welkom in de uitzending. Dankjewel. En uh, jij hebt een, uh, een klik met Leone, toch? We hebben absoluut een klik. Maar ik heb met alle clubleden een klik. Ja. Want dat is het mooiste van, de, van het clubgebeuren. Ja. Maar Leon en ik zijn wel de twee... Uh, wij, ja, wij, als wij... Uh, op vrijdag werk ik alleen. En dan is het koken uh, is bij ons een belangrijk onderdeel van de dag. Ja. En ik ben altijd heel erg blij met Leone. Want waarom ben ik zo blij met jou, Leone? Nou ja, jij vindt... Jij zegt uh, dat je een steun aan me hebt, dat ik goed meedoe en dat ik ook van koken hou. Dat, en dat is waar, ik hou van koken. En uh, nou ja, we maken er wat van. Ja, en, ja. Wat, en wat maken we allemaal? Ja, da, da, da, da, als ik dat geweten had, uh, wat, had ik het on, allemaal onthouden. Als ik, ja, ik, dat ja. is precies. Dat hoef ik niet meer te onthouden, want nee. ik helpen. Ja, fijn. Dus, uh, je hapert, ja. Ach, ja. weet je, dat is bij, als we aan het werk zijn met elkaar, hebben we het eigenlijk nooit over. Ja. Nee. Het gebeurt, de dag nee. gaat zoals het gaat. Dat gaat altijd uh, vloeibaar, waar ik bijna zeggen, maar vloeiend natuurlijk. Ja. Vloeiend gaat het. En, en de, ja, ze werken gewoon. Ja. We werken gewoon eigenlijk keihard ja. met, ze, met elkaar. Ja. He? Dat is wat we doen. Leuk. Ik hou ook van afwassen. Zo? Ja. Gewoon in de keuken. Baby. Ja, wij, wij, ik moest thuis wel. We hadden een hotelrestaurant, heel beroemd. Oudste van Nederland, maar daar ga ik verder niks over vertellen. Natuurlijk. Heb ik daar wel eens gegeten? Weet je niet. Oude de geleerde man in Bennebroek. Oh, de hele oude geleerde man op die hoek. Ja. ja zit nou zen, geloof ik. Ja. ja. Dus ik heb een keer iemand gevraagd dat het mag. Ik zeg, waarom mogen ze zo'n oudste van Nederland, hè? Oké. Okay. En dat mogen ze zomaar veranderen. Maar ze mogen het alleen niet afbreken, ja. Hé, hey, Leone, als je... Als wij... Sorry dat ik zoveel praat. Nou, dat geeft niet. Nee. maar ik ben altijd wel... Ik vind het leuk als je iets kan vertellen over. Want wij hebben het over koken, we hebben het over ons programma. Kun je nog iets anders vertellen over wat we nou op de zandstorm allemaal aan het doen gaan? Wat we allemaal doen of ja. waar we naartoe gaan. Wat, wat ja. doen wij nou zoal? Ja, wat, dat vragen ze thuis ook altijd. Wat doen jullie eigenlijk? Ik zeg, ja, we vervelen ons nooit. Nee. Het is altijd leuk. Ik verheug me erop om te gaan. En dat is niet om, om, om daar stil op een bank te gaan zitten. Nee, het is gewoon, gewoon leuk. Er gebeurt altijd wat. Of je laat iets gebeuren. Het, ja. Fantastisch. Kijk, nu zit ik hier? Ja. Ja. Ja. Nou, dat is alleen maar gezellig, toch? Ja, dus ik ja. heb weer heel wat te vertellen. Ja. Ik... Bl Blijf je tot zes uur? Blijf je tot zes uur? niet dacht het is... moet wel, ja. ja. En dat is denk ik ook de, de kracht van de zandstroom. Ja, dat, ja. Dat, er, dat er gebeurt eigenlijk, zodra ze binnenkomt, ze er... er gebeurt er gewoon wat. Ja. Ja. En dat is niet alleen Leone maar dat alle clubleden, ze hebben allemaal sowieso een verhaal. Ja. Ja. En als we er met elkaar zijn, dan, dan, dan gaan we gewoon... Ja, ik zeg altijd maar een beetje populair. Gaan we met z'n allen aan. Ja. En ja, weet je. Uh, we doen iets met muziek Het leeft. Het leeft, ja. ja. Maar wat is, dan, wat is dat dan? Dat leeft. Ja, dat gewoon. Uh, je ziet er nooit iemand met een zagerijnen gezicht. Nee. Thuis heb ik hem. Uh, moet je, uh, moet je woe, heel anders. Uh, Thuis is, dat. Het is echt Ik verheug me er ook echt op. Ja. Dus je leeft er helemaal naartoe. Nee? Ja, mijn Want, leven is echt veranderd sinds ja. ik uh, stroom. En als jij op de zandstroom nou, bent... Uh, dat is een belangrijke... Sinds dat ik stroom, zegt ze. En dat is iets wat wij eigenlijk ook heel erg proberen naar, naar, naar, naar buiten te brengen. Wij stromen met z'n allen. Wij jullie, staan eigenlijk niet stil. Jullie stromen positieve ja. energie. Ja. ja. Ja, er gebeurt dat binnen. Je bent niet meer een lijf alleen of zo. Ja, dat nee. ik weet ik niet. Uh, hey, en wat doe je het liefst op de zandstroom? Wat vind je het leukste? Nou, ik ben altijd graag in een keuken. Want dan, ja, nou ja, dan, dan maak je... Bezig zijn, Ja, lekker bezig zijn. Ja, je bent bezig. er bezig bij, hè? Ja, dat doe ik makkelijker dan dat ik een boek ga zitten lezen ja. daar. Want ja. er, er ligt zoveel aan mijn literatuur, maar... Dacht, ja, dat komt nooit al, later. later. We gaan zo even iemand bellen, om kwart voor twaalf heb ik begrepen. Dus ik loop even naar mijn collega Ricardo. neem jij het even over van mij. Oh, ja, ik neem het even over. Zal ik maar een stukje muziek eventjes. Uh, ja. Want uh, ja, het is een radiostation tenslotte. En uh, kunnen we nog even meezingen. En muziek zo. zijn we trouwens ook goed in, hè? Op de Ja, is ja, het zo? Ja, ja. Dan komen we bij jullie in een uitzending. Bij, uh, ja, echt. Ja, <laughs> since my time En even in afwachting van ja, ja, ja. Uh, ja, het uh, telefoongesprek. Uh, ik uh, uh, te ik plakte er nog een nummertje achteraan. Ik ga even kijken of er wat gebeurt. Gebeurt er wat? Nee, hij hangt weer op. Ja, zo. Nu zit je onder de knop. Even kijken. Ben ik er ook weer bij? Ja, natuurlijk ben jij oh, erbij. Dan gaan, we ik hetzelfde? dan gaan we even kijken of er een iemand onder de knop zit. Hallo? Hallo? Hé, Roos de Marie. Hoi, hoi. Ah, hier is hey. Leontien in de radio-uitzending. Hallo. Van de, de prachtige lokale ZFM Zandvoort. En we zitten hier in de studio met een heleboel zandstroom clubleden En we ja. vinden het super dat jij iets wil vertellen. Ja, nou om te beginnen natuurlijk van harte gefeliciteerd dat jullie tienjarig bestaan alweer. Ja, zeker. Tien jaar oh, geleden oh, oh. zijn we begonnen in het dorp met helemaal niks. Nada Noppus. Ja. Geen clubleden, ja. geen ruimte. Nou ja, je, bent, je hebt, bent al een paar keer bij ons geweest. Dus je weet nu ja. inmiddels wat we neergezet hebben met z'n allen. Even voor ja. de luisteraars. Wie is Roosemarie? Ja, zal ik dat vertellen? Ja, ja uiteraard. Waar, <laughs> en dan, en dan ook even hoe je jouw mooie achternaam uitspreekt. Want waar hakken ik altijd over. Roosemarie Dreus. Zo spreek je het uit. En... Uh... Nou ja, ik ben uh, Roosmarie Dreus. Ik ben van huis uit bewegingswetenschapper. En uh, een jaar of vijftien geleden ben ik oogleraar geworden bij het VU Medisch Centrum. Op het onderwerp psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie. En dat is een onderwerp waar ik eigenlijk al vanaf het eind van de jaren tachtig mee bezig was. Dus uh, ja, kijken wat je kan doen voor mensen met dementie thuis, maar ook in het verpleeghuis en kijken hoe we de ondersteuning kunnen verbeteren... en uh, ja, kijken wat er mogelijk is... zodat mensen plezier en kwaliteit van leven hebben. Er hey, was je maar je bewegings... zorgen. bewegingswetenschapper... wat moeten we daarbij voorstellen? Ja. Bewegingswetenschapper... Ja, dat, dat onderzoekt eigenlijk uh, verschillende aspecten van het bewegen. Dat kan zijn anatomie... wat bedoeld is meer voor de revalidatie. Maar ik, de richting die ik heb gedaan... was eigenlijk hoe kan je bewegen gebruiken... Om het mentaal functioneren, het psychisch functioneren, het emotioneel functioneren. Positief te beïnvloeden. Ah, dus. Dus je, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, running, running therapie voor depressie hoor je wel over. Uh, maar allerlei uh, vormen van bewegen worden gebruikt. Ook yoga, ontspanningsoefeningen. Nou ja, om het uh, emotioneel evenwicht te bevorderen. Dus dat is eigenlijk mijn richting. Ja. Dus de geestelijke gezondheidszorg en wat je met bewegen daarbij kan doen. En heb jij nou een, een bijzondere boodschap aan de luisteraars van Radio Zandvoort... ...als het gaat om mensen met een haperend brein? Nou, het allerbelangrijkste is denk ik dat je altijd aansluit bij wat voor de persoon belangrijk is. Dat je dus om te beginnen... Het begint natuurlijk altijd met een uh, authentiek contact. Je moet iemand leren kennen. En vanuit dat leren kennen kan je mensen uh, ja, dingen aanbieden die ze leuk vinden. Die aansluiten bij hun interesse. Die maken dat hun talenten bovenkomen. Dat ze ja zich prettig voelen. Uh, dus dat is heel belangrijk. Ja. Goed kennen van mensen, aansluiten daarbij. En dan, ja, denken wij natuurlijk aan uh, verschillende aspecten. Het kan uh, belangrijk zijn dat iemand emotioneel weer wat in evenwicht komt. Als iemand zich niet zo lekker voelt, niet zo in zijn leven weer zit. Maar het kan ook belangrijk zijn dat iemand gewoon sociaal contact heeft. Ja. dat hij dus in contact komt met de anderen, waar die. Ja, waar hij op dezelfde lijn mee zit, waar hij aansluiting mee heeft. Ja, dat is super supermooi, Roosemarie, dat in contact komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, ja. hè? want daar hebben we het ook al eens nee. over gehad. Die recente <lacht> cijfers, misschien wil je die nog even noemen. Van Wat was het ook alweer, dat 80% van de mensen met dementie hè, die thuis woont... dat ja. daar maar slechts 15% maakt gebruik van een of andere vorm van dagactiviteit, toch? Ja, nee, dat klopt. Dus en... heel veel mensen die denken, nou, dat is niks voor mij, laat mij maar thuis zitten. Maar daarmee ontneem je jezelf ook de leuke contacten die je wel zou kunnen hebben. Ja. En uh, dat is wel iets van, ja, ik zou zeggen, probeer toch altijd even over die drempel heen te komen voordat je het afwijst. Want uh, er zijn heel veel mensen die er veel plezier aan zouden beleven, maar die dan dus toch een beetje eng vinden en dan in een, liever in hun eigen huis blijven. Ja. Maar daarmee ook wel een beetje sociaal geïsoleerd raken. Ja, ja Roos, maar je, hebt, je zegt net van ja, uh, stap over de drempel. Dat moeten dan uh, met name de mensen doen die dan een club gaan bezoeken. Maar uh, de, de mantelzorger, die, ja. uh, die heeft natuurlijk een belangrijke rol erin. Die moet proberen om zijn of haar partner of familielid uh, zover te krijgen dat ze ook wil. Hè? Ja. En, en, ja, het, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten hè? want de ontmoetingscentra zijn zowel bedoeld voor de mantelzorgers als voor de mensen met dementie ja. en, dus ik kan ook zeggen als mantelzorger ik ga als eerste stap erop af gewoon omdat ik ook nog steun nodig heb ja. hè? dus ik wil ja. altijd gesprek wel aangaan ja. en als jij dat contact hebt is het ook makkelijker om de persoon met dementie Supermooi. mee te nemen ja, ja ik heb ja. daar hele leuke contacten ga je met me mee ja. hè? ga dan ja. een kopje koffie naar drinken en het gaat erom dat je iets voelt hè, van, van dat contact. En als dat er is, hebben mensen helemaal geen moeite meer om er naartoe nee, te komen. Je ziet dat ook bij ons, hè, bij Zandstroom, Dat Vaak wachten mensen heel lang, hè, te lang. En als ze dan eenmaal binnen zijn, dan zijn ze helemaal opgelucht. Want ja. Ze hadden nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Dat er zoveel dingen gebeuren. Zien ze allemaal ja. blije mensen. hè? Huh, blije mensen, hoe kan dat? Ja. ja. Ja, dat is het is Ik denk uh, eigenlijk dat je de drempel groter maakt... als je te veel druk op de persoon met uh, de geheugenproblemen... Zeker. Nee, dat je is de... zeker. Je kan ook zelf als mantelzorger gewoon naar binnen ja, ja, Zeker, nou, Dat sluit eigenlijk helemaal aan bij de manier waarop wij nu kennis maken. Want dat hebben we echt rigoureus veranderd. We maken eerst ja. kennis met de familie. En dan pas als we hè, de persoon een beetje een kaart hebben... en als we weten waar wordt je vader of moeder blij van... En ja. dan, als we dat allemaal weten, dan is de volgende stap eigenlijk... Meestal gaat de persoon met dementie dan gewoon starten. Dan is er niks anders meer nodig. En wij kunnen zo'n ja. persoon welkom eten. En we gaan eigenlijk meteen zandstromen, zoals wij dat noemen. Ja. Um, dus ook om die druk bij die mensen met dementie weg te halen. Precies. Ja, Roosmarine, ga ik nog een klein beetje reclame maken voor zandstromen. Want hoe vind jij dat ze het doen daar hier in Zandvoort? Ik vind dat ze het fantastisch doen. Kijk. Je hoort, je hoort in mijn stem de emotie gelijk, want als ik eraan terugdenk, ja, vond ik eigenlijk heel emotioneel, hoe ik werd ontvangen. Ja. En uh, ja, dus uh, jullie gaan het ook nog hebben, geloof ik, over Peter. Nou ja, die ja. Peter ving mij echt uh, fenomenaal, moet ik je zeggen. En uh, ik zat naast hem. Hij zorgde voor me. Hij praatte tegen me. Hij glimlachte, Hij gaf me knipogen. Ik was echt helemaal... Uh, ja, in de zevende hemel <lacht> Door Peter. Geweldig, ja. toch? En dan, en, dan, en dan te bedenken dat hij, dat hij bij ons kwam. En dat eigenlijk al het plan was, omdat hij opgenomen zou worden. Maar uiteindelijk ja. hebben we nog twee jaar met hem kunnen werken. En ja, jij noemt inderdaad nu Peter. Fantastische man. Ja, en hij was Is Peter zin... er nog? Nee, helaas is hij overleden. Oh, ja. hij, was, hij was in zijn werkende leven, dat is wel een mooi verhaal, want hij was in zijn werkende leven altijd directeur geweest. En we hebben hem elke, iedere keer weer opnieuw teruggezet in die rol. Ja. Dus als dan bijvoorbeeld Rose Marie bij ons kwam, een prof, een hoogleraar, dan zeiden we tegen Peter: van ah, komt er een belangrijk iemand binnen, wil jij haar ontvangen? Of, nou ja, zo. En hij deed dat ook helemaal vanuit zijn hart. Prachtig, mee. Ja. ja. Nee, dus we hadden onmiddellijk contact, om ja. het zo te zeggen. En, uh, en ook met Leo, toch? Heb je ook contact? Leo van Dijk, ja. Leo van Dijk, die ja. is er ook. En ja, nee, dus ik zag ook hoe alle mensen zich daar prettig voelden. En het ook, ja, hun plek was, zeg maar. Hun club, om het zo te zeggen. En uh, ja, ik vind ook de manier waarop wordt omgegaan bij jullie in de Zandstroom met de mensen is heel fijn en heel prettig en positief en uh, maar niet zeg maar dwingend positief. Je hoeft niet per se de hele tijd vrolijker te zijn, nee, maar nee. positief in de zin van dat je aansluit bij hoe mensen zijn, hè? Ja, ja. En, uh, en dat je mensen toch... weer in hun kracht zet gewoon in met, hun... Je los... kracht zet, ja. Maar je mag ook verdrietig zijn. Zeker. Je mag ook, Zeker. Uh, hè? Ja, absoluut. Dus Dat moeten mensen niet denken dat je alleen maar positief... Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Roosmarie, even gelet op de tijd. Ik ben heel streng, want ja, de, ja. de klok gaat door... en om twaalf uur dan worden wij overvallen... door het, uh, het, uh, het, uh, het, het nieuws wat elke uur voorbij komt... automatisch. Doet de computer ja. hebben we niks over te zeggen. Dus uh, we, ik wil het uh, gesprek met jou ook... op een beetje fatsoenlijke uh, en leuke manier afronden. Heb jij nog een oproep hier... aan de? Uh, de luisteraars van radio's antwoord. Ja, ik zou natuurlijk zeggen... ga een kijkje nemen als je in dezelfde situatie zit. Ga gewoon een kijkje nemen. Je is helemaal vrijblijvend. Je kan gewoon kijken of dat voor je is of niet. En uh, ook al wil je niet meteen een beslissing nemen... ga gewoon naar binnen, drink een kopje koffie mee... en kijk of, de, of je de mensen wat vindt die daar zijn. En uh, maak het niet te moeilijk voor jezelf... Mooi, dat is tref, ook mooi. Waar het er niet is. Ja, mooi, maak het niet te moeilijk. Ik zeg altijd: ga als een vlinder door het leven. Dat wordt dan stuk ja. makkelijker. Mag ik, mag ik ja. Roos, nog één vraag ja, ja, dat is kan dat nog ja, dat kan nog wel even. Nou, ik, ik ben nog wel benieuwd dat Doe ik je toch zo op deze manier uh, via de radio kan spreken. Wat moet er volgens jou landelijk nog gebeuren? Aan bekendheid, aan voorlichting. Wat kunnen we nog met z'n allen? Wat, waar, waar kunnen we nog slagen in maken? Ik heb oh, er zijn, ja. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel slagen ja. nog te maken. Om te beginnen. Zijn maar je, de... Eerste gevoel, wat is het eerste wat er in je opkomt? Je, je bent ja. inmiddels gestopt met werken, maar je werkt eigenlijk door, want je bent nu ook nog op de radio. <laughs> nou, ik denk dat er met name in het oosten van het land en in het noorden van het land veel te weinig plekken zijn waar mensen naartoe kunnen, ja. hè, om gewoon leuke dingen te doen. Ja. In het westen zijn best wel veel ontmoetingscentra bijvoorbeeld, maar in het oosten eigenlijk nog nauwelijks. Uh, dus ik denk ja, een veel grotere verspreiding van mogelijkheden ja. waar mensen gebruik van kunnen maken. Meer bekendheid. Ja. Maar ook de scholing. Ja, hè, zeker waarin heel de wat werkt ja. in de ontmoetingscentra. Ja. Ja. Uh, dat die ook de goede petten op hebben om mensen goed te, ja. te begeleiden. Nou, dat is ja. mooi, want dan gaan we bij Zandstroom gaan we daar ook mee beginnen. Want er is mij nu gevraagd om een scholing op te gaan zetten vanuit Zandstroom. Dus uh, daar ga je vast ja. nog meer van horen. Ja, nou, als je ooit eens in de buurt bent en je vindt het leuk... dan, uh, dan ben je ook natuurlijk uh, hier van harte welkom in de studio... om uh, misschien nog wat meer te vertellen over jouw ervaringen met mensen uh, met een hapen brein. Hartelijk dank dat je hier bij ons in de, in de uitzending ja, wilde, wilde komen. Ja. Ja. Er zitten, zitten allemaal clubleden achter mij te luisteren. Ja, leuk. leuk. En, leuk, en leuk. met Sandstroom ja, zitten ze ook allemaal te kijken en te luisteren. De groeten ja. van Marie, jongens. Ja. Goed terug. Ja. ja, dankjewel. Hey, en een heel goed weekend. Ja. Ja, dankjewel. Hey, heel goed weekend. Ja. ja, dankjewel. Fijn weekend. Dag, dag. Dag, dag, dag.